Eindelijk ben ik de zachte brom in audio kwijt, daarover zo meer. Google Apps for Business is lang niet meer gratis en sinds enige tijd kun je mail voor je eigen domein ook niet meer laten binnenkomen op Outlook.com of het voormalige Hotmail.com voor niks. Maar ik heb weer een gratis alternatief gevonden. Waarom zou je als bedrijf een bedrijfspanorama laten maken? Ik geef je 10 goede redenen. Verder adviseer ik je dezelfde profielfoto te gebruiken over alle social media sites voor een hogere author rank. Wat dat is, dat vertel ik je later in de podcast. De Instagram-app laat je nu eindelijk teksten aanpassen... en de komende weken worden het mobielste seizoen ooit. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatie Coach. Dit is de podcast die jou helpt meer business te genereren... doordat jouw website beter gevonden wordt, zowel lokaal als landelijk... En doordat ik je uitleg hoe je je online reputatie kunt verbeteren. Dit alles helpt jou, je bedrijf, je en jezelf als persoon beter op de online kaart te plaatsen. De podcast kun je vinden op 102. Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, als mede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Daar kun je ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze auto rijden, reizen met het openbaar vervoer of terwijl ze trainen in de sportschool. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Misschien is het je in het verleden wel eens opgevallen dat mijn audio een heel zachte brom bevatte die voornamelijk goed horen was tijdens de stille passages in de podcast. Ik ergerde mij er ook groen en geel aan en ik dacht dat ik toch echt alles eraan had gedaan om de oorzaak van de brom te achterhalen. Maar alles was echter te vergeefs. Wel had ik uitgevonden dat de brom er niet was als de ledverlichting hier op kantoor uit was. Nu moet je weten dat ik bewegingssensoren op kantoor heb die het licht automatisch inschakelen als je binnenloopt. En dan blijft het licht aan tenzij je echt heel doodstil zit. Dan gaat het na een paar minuten uit. Bij het laten bouwen van het kantoor heb ik er niet aan gedacht de mogelijkheid om het licht met een schakelaar uit te kunnen doen in te laten bouwen. En wat deed ik dan bij het opnemen van alle vorige podcasts? Nou ja, ik bleef wachten tot het licht uit was... Dan sprak ik de podcast in terwijl ik doodstil zat... en hoopte ik dat het niet aanging doordat ik iets bewoog. Dat ging best goed, maar natuurlijk was het niet echt prettig. Ik had inmiddels al diverse andere snoeren geprobeerd, andere microfoons... maar ook toen ik het nieuwe mengpaneel kreeg, was de brom nog steeds niet weg. Ten einde raad ging ik naar de lokale elektronica zaak van SN Electronics. Daar kreeg ik het advies nog eens alle kabels langs te lopen... te onderzoeken of de brom er nog was als ik de microfoonkabel aan de kant van de microfoon loshaalde... en ook als ik die aan de kant van het mengpaneel ontkoppelde enzovoorts. Ik ontdekte dat de brom weg was als ik de kabel aan de kant van het mengpaneel loshaalde. Toen viel het kwartje en realiseerde ik me dat het hoogstwaarschijnlijk iets met de kabel moest zijn. Maar die had ik in het verleden toch ook al eens vervangen, toch? Ja, dat was wel zo, maar al speurend in mijn doos met audiokabels zag ik dat ik toen ter tijd alle kabels van dezelfde fabrikant en hetzelfde type had gebruikt om te testen. Maar inmiddels had ik ook een andere kabel van een ander merk. En ik besloot die te gebruiken voor het verbinden van de microfoon aan het menkpaneel. En wonder boven wonder, de bron was opeens weg. Al die tijd heb ik helaas nooit een kabel van een ander merk getest. Leermomentje. Inmiddels heb ik die nieuwe kabel al twee podcasts in gebruik. En ik ben echt dolblij dat het nu, dat nu het probleem is opgelost. Zonder inzet van allerlei ontstoringsfilters, ruisonderdrukkers en wat dies meer zei. En het is een stuk relaxed te inspreken van de podcast. Zelfs met het licht aan. Wat een ademing. Ik heb je al eens eerder verteld dat ik mijn domeinnamen registreer zonder website hosting en ook altijd loskoppel van de mailhosting. Daar heb ik zomaar redenen voor. Ik heb een dedicated server voor de website hosting. Daarom host ik mijn websites niet elders. Ik wil de webserver verschoond houden van al dat mailverkeer en de vereiste opslag. Dienten moet ik voor alle domeinen die ik registreer de mail elders laten binnenkomen en dan natuurlijk het liefst gratis. Eerst gebruik ik altijd Google Apps for Business. Dat was jarenlang gratis tot Google er een prijskaartje aan ging hangen. Vanaf dat moment ging ik Outlook.com gebruiken, de e maildienst van Microsoft. Lang geleden heb ik dan ook een instructievideo gemaakt over het gratis onderbrengen van mail voor je eigen domein bij Outlook.com. Maar helaas, inmiddels is dat ook niet meer gratis. Evenals Google Apps for Business. Als je Outlook.com ooit hebt ingesteld voor je eigen domein, dan kun je het gratis blijven gebruiken voor de aangemaakte mailadressen. Je kunt echter geen nieuwe mailadressen meer aanmaken, tenzij je betaalt voor de Office 365 dienst. Toegegeven, het kost slechts 7 dollar per gebruiker per maand, maar met een paar domeinen en diverse mailadressen gaat dat dan toch in de papieren lopen. Ik had in het verleden de mail voor bedrijfspanorama's.nl ondergebracht bij Outlook.com en toen slechts één mailadres aangemaakt, het info -addres. Op dat moment had ik gewoon niet meer mailadressen nodig. Maar als gevolg voor nieuwe ontwikkelingen had ik eerder deze week drie extra adressen met bijbehorende mailboxen nodig en dat kon ik niet meer instellen bij Outlook.com en opeens 28 dollar per maand te moeten gaan betalen... voor 4 Office 365 accounts, zeg ik ook niet zo zitten. Ik ben erom op zoek gegaan naar een ander gratis alternatief. Die heb ik wederom gevonden. En wel bij Zoho. Zoho is een gratis suite van online diensten, waaronder Mail. En tot 10 gebruikers is Zoho Mail gratis. Zoho is voornamelijk bekend om haar CRM. Daarnaast biedt het bedrijf ook nog een breed scala aan andere diensten. Kijk zelf maar eens op de website van Zoho. De link hiernaartoe vind je in de transcriptie... Op de website onder www.reputatiecoaching.nl Oké, okay. bij Office 365 krijg je weliswaar onbeperkte opslag in de cloud en bij Zoho slechts 5 gigabyte. Maar voor mail is dat ruim voldoende. Je kunt bij Zoho niet alleen webmail gebruiken, maar je mailbox ook via IMAP en Pop3 benaderen. Ook kun je online adresboeken voor al je gebruikers instellen. Ik kan je Zoho mail echt aanbevelen. Een bijkomend voordeel is dat Zoho je garandeert dat het zowel nu als in de toekomst geen advertenties zal vertonen. Je blijft dus verschoon van advertenties, ook een welkome bekomstigheid. Het aanmaken van een admin-account op Zoho-mail was binnen twee minuten gepiept. Het omzetten van de mailhosting naar Outlook.com naar Zoho in ongeveer vijf minuten. Ik hoefde slechts een viertal instellingen aan te passen bij Mijndomein.nl en vanaf een paar minuten daarna begon de mail te lopen via Zoho. Nou, omdat DNS-aanpassingen wereldwijd 72 uur nodig hebben, laat ik het oude mailaccount nog even actief. Over een paar dagen zal ik de mailhosting bij Outlook.com dan daadwerkelijk verwijderen. Zoho zegt ook goede de spamdetectie te hebben. Daar heb ik nog geen ervaring mee, maar de toekomst zal het leren hoeveel ongewenste mail ik te zien krijg. En hoe de hele dienst bevalt, zal ik je over een paar weken vertellen. Ik had het zojuist al over de bedrijfspanorama, ofwel Google Maps Business View. De dienst is al zo'n twee jaar in Nederland beschikbaar... en steeds meer bedrijven boeken een bedrijfspanorama voor uiteenlopende redenen. Maar waarom zou je nu eigenlijk als bedrijf een bedrijfspanorama willen... naast dat het, het hipgehalte van je bedrijf verhoogt... Ik geef je 10 redenen om zo snel mogelijk een bedrijfspanorama te boeken. Als eerste, potentiële klanten, gasten en patiënten willen natuurlijk graag van tevoren weten hoe jouw etablissement of praktijk eruit ziet. Als het er mooi uitziet is het natuurlijk een extra verkoopargument. Maar ook een kleine knutterige bed and breakfast kan charme uitstralen die extra kan worden bevestigd door een bedrijfspanorama. De fotoshoot kan mensen motiveren om door te klikken naar je Google Plus Mijn Bedrijf pagina of je website, omdat de virtuele bedrijfsontleiding in de Knowledge Graph en in de Google Maps tab wordt vertoond. En het kan een ranking factor zijn. Hoewel dit natuurlijk niet met 100% zekerheid is te zeggen... is de kans groot dat het voor Google een extra signaaltje is... voor de validiteit van de bedrijfsvermelding... doordat er een door Google gecertificeerde... en vertrouwde bedrijfsfotograaf is geweest voor de reportage. Niet iedereen kan tenslotte de bedrijfspanorama's uploaden naar Google Maps. Op basis van wat ik soms zie in de zoekresultaten... heb ik sterk de indruk dat het hebben van een virtuele 360 graden tour... bijdraagt tot een betere ranking in de lokale zoekresultaten. Het vierde punt... De afbeelding met de tekst Binnenkijken wordt overal vertoond, op mobiele apparaten zelfs nog prominenter dan op desktops. En punt 5. Je kunt het bedrijfspanorama in je eigen website opnemen en ook nog eens embedden op je Facebookpagina. De zesde reden. Je krijgt tenminste 10 professionele impressiefoto's van je bedrijf, restaurant, hotel of praktijk. En dan het volgende punt. De foto's worden gemaakt door een professionele fotograaf. Naast dat het jouw tijd en moeite bespaart, levert het waarschijnlijk ook mooiere foto's op dan dat je zelf kunt maken. Reden 8. Je mag de impressiefoto's overal gebruiken. Je ontvangt de foto's niet exclusief rechtenvrij. Naast dat Google de foto's publiceert en de fotograaf de foto's ook mag gebruiken, mag jij ermee doen wat je wilt zonder additionele kosten. Dan de ene laatste reden. Het kan je helpen je verder te promoten op internet, want sommige andere fotografen bieden net als ik diensten aan om bedrijven nog meer in de online spotlights te zetten. Op zijn minst kan het je helpen als je citation of bedrijfsmelding krijgt op de website van de fotograaf of mogelijk zelfs een link. En dan de laatste reden, reden nummer 10. Google is hard bezig aan de weg aan het timmeren met Google Maps Business View. Het is niet voor niets dat de dienst recentelijk totaal is vernieuwd. Ook zie je nu bij Google Plus Mijn Bedrijf in de header van de pagina een knop met de tekst virtuele rondleiding toevoegen. Dat geeft ook aan dat Google graag zoveel mogelijk bedrijfspanorama's online ziet. Natuurlijk kun je zelf met je smartphone en de app Foto's via camera provisorische panoramafoto's online zetten, maar die halen het in de verste verte niet bij de professionele 360 graden foto's die een vertrouwde Google Maps Business View fotograaf maakt. Zojuist noemde ik de Knowledge Graph voor je bedrijf. Weet je niet wat dat is? Bij het vorige topic heb ik een voorbeeld van de desktopversie en de mobiele versie van de Knowledge Graph opgenomen in de show notes. Zoals je ziet is het een blok met extra gegevens over jouw bedrijf, zoals de bedrijfsnaam, de contactgegevens Eventueel knoppen naar de bedrijfspanorama, de openingstijden, een vermelding van de gemiddelde reviewscoren, de reviews, etc. Die Knowledge Graph wordt bijvoorbeeld vertoond als je in Google zoekt op je eigen bedrijfsnaam. Maar wat als er nu helemaal geen Knowledge Graph verschijnt, als je je eigen bedrijfsnaam intypt? Dat is een enorm gemiste kans. Ik hoor je al vragen, Eduard, hoe krijg ik een Knowledge Graph voor mijn bedrijf op Google? Nou, ik kan je niet garanderen dat je per direct een mooie Knowledge Graph krijgt, maar ik kan je wel op weg helpen je kansen te maximaliseren. Om te beginnen duurde het meestal een paar weken nadat je Google Plus mijn bedrijfpagina hebt geclaimd door een pincode aan te vragen tot de Knowledge Graph verschijnt. Ik had het laatst nog met een pianolerares in Zwolle. Een goede week nadat ze de ontvangen Pincode had ingevoerd, stond de eerste versie van de Knowledge Graph online. Maar ik heb het ook wel eens langer zien duren. Verder staat of valt het verschijnen van de Knowledge Graph met consistent NAPT-gegevens, letterlijk dezelfde bedrijfsnaam en hetzelfde adres en telefoonnummer op je site als op de Google Plus pagina. Voor de rest kun je je kansen vergroten door als eerste bijvoorbeeld een vermelding te krijgen op Wikipedia. Als je bijvoorbeeld zoekt op Eduard de Boer vind je niet alleen mijn Google Plus pagina, maar ook die van Alexander Comitas, een componist die in het gewone leven ook Eduard de Boer heet. Meestal worden zijn gegevens in de Knowledge Qua vertoond. Ik denk doordat hij wordt vermeld op Wikipedia. En verzamel veel citations. Dat is een stuk gemakkelijker dan vermeld te worden op Wikipedia als je daar niet al op staat. Je kunt zelf op basis van alle adviezen die ik in de podcasts en op de site www.reputatiecoaching.nl geef, binnen een paar dagen op de belangrijkste citation sites vermeld staan. Daarna is het een kwestie van afwachten. En verzamel reviews. Zeker als je vijf reviews of meer hebt, wordt de kans groter dat jouw zakelijke Google Plus pagina wordt vertoond in de Knowledge Graph, omdat dan ook de reviewsterretjes verschijnen. En wat je ook moet doen, natuurlijk is volgers verzamelen op Google Plus. Als je niet actief bent op Google Plus, dan wordt dit lastig. Wellicht een idee om actief te worden op Google Plus? Ja, post tenminste eenmaal per week of per twee weken een update op Google+. Deze wordt namelijk onderaan in de Knowledge Graph vertoond. Het is ook het teken aan Google en natuurlijk aan interneters dus dat jouw bedrijf actief is. Dit vergroot je kans vertoond te worden. Na twee tot drie weken verdwijnt de melding van de Google+, update weer van je Knowledge Graph. Dus ook al denk je dat het geen zin heeft actief te worden op Google+, omdat je klanten, patiënten, gasten of prospects daar niet zitten, zie je dat het je toch potentieel meer business kan brengen. Mijn advies is, word nu meteen actief op Google+, om zo meer aandacht te trekken voor je bedrijf in de aanloop van de feestdagen die voor de deur staan. Het is nog niet te laat, begin vandaag nog. In het verleden heb ik het ook meermalen gezegd, maar omdat ik het essentieel vind voor het opbouwen van een goede online reputatie, noem ik het nog maar een keertje. Ik zie het namelijk nog steeds, en veel te vaak, belabberde profielfoto's op de social media, die feitelijk in het nadeel van de persoon werken op meerdere fronten. Laat ik eens een paar voorbeelden van slechte of ongeschikte profielfoto's langslopen en je vertellen wat voor soort foto's je in elk geval niet moet gebruiken. Een onderbelichte of juist overbelichte foto, waardoor je niet goed herkenbaar bent. Of een foto waarin je te ver op de achtergrond staat, bijvoorbeeld achter op een jacht of ergens op een sneeuwveld. Foto's waarop je een donkere bril, zoals een zonnebril of skibril draagt. Of een foto waarop je gezicht is verborgen achter een sjaal of in een capuchon of iets dergelijks. Of foto's waarop meerdere personen met jou op staan. Want wie is het dan? Een foto van jou met je huisdier of nog erger, alleen van je huisdier. Of een foto vanaf de zijkant van je gezicht, aan Profiel heet dat. Wat je ook niet moet doen zijn cartoonachtige tekeningen van je gezicht. Of selfies of foto's met een storend element in de achtergrond. Op een goede profielfoto hoort een foto van je gezicht te staan waarop je gezicht duidelijk zichtbaar is. Inclusief je ogen en waarop je gezicht herkenbaar is voor mensen. Maar niet alleen voor mensen. Daar kom ik zo op. Eerst een korte toelichting waarom je gezicht goed herkenbaar moet zijn voor mensen... en waarom je overal dezelfde profielfoto moet gebruiken. De meest voor de hand liggende reden, het geeft jou een gezicht, letterlijk. Daarmee kunnen mensen jou herkennen in de verschillende sociale media. Dat draagt bij aan je online reputatie en imago. En wat mogelijk nog belangrijker is... eenzelfde profielfoto over alle sociale media waarop je actief bent... voorkomt dat mensen jou verwarren met een naamgenoot. Bijna iedereen heeft wel naamgenoten... Typ je eigen naam er eens in op Google en bekijk de resultaten op de eerste drie pagina's die Google je toont. Ik weet 99,9% zeker dat je websites en profielen vindt waarop jouw naam voorkomt, terwijl het niet over jou gaat. En de kans is natuurlijk aanwezig dat ergens op een van die andere pagina's iets, een tekst of een afbeelding staat waarmee jij niet blij bent als die in jouw persoon wordt gekoppeld. Wel nu... Door op alle sociale media waar jij actief bent dezelfde profielfoto te uploaden... voorkom je dit soort verwarring en ook ongewilde potentiële reputatieschade. Maar een andere belangrijke reden waarom je dezelfde profielfoto op alle sociale media... inclusief Google+, Facebook, Gravatar.com, je weblog en andere sites wilt... is om jou herkenbaar te maken voor zoekmachines. Vergeet niet, Google heeft een tijdje geleden authorship uitgeschakeld. Maar natuurlijk wil Google in staat zijn en blijven de reputatie of ranking van online auteurs te bepalen om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden. De kans is groot dat mensen met een hoge mate van autoriteit waardevolle content publiceren... dus kent een zoekmachine als Google daar meer waarde aan toe... dan aan content van iemand die nog nooit iets heeft gepubliceerd of alleen maar waardeloze berichten heeft gepost. Dit fenomeen heet author rank. Een waardering van auteurs op basis van de content die ze hebben gepubliceerd... de hoeveelheid verkeer die de content trekt, de interactie van de lezers met die content de mate waarin de content wordt gedeeld... en vast zeker nog tientallen andere factoren... die je niet eens zo 1, 2, 3 zou bedenken. Zeker nu authorship niet meer wordt toegepast... moet je ervoor zorgen dat alle content die jij produceert... ook daadwerkelijk aan jouw persoon wordt toegekend. En een van de manieren is door middel van dezelfde profielfoto... over de diverse social media kanalen. Want geloof me, dezelfde foto's herkennen... daar zijn computers heel goed in. En weet je nog? Vorige week had ik het over no-follow links. Ook die kunnen bijdragen aan jouw author rank. Want... Als je onderaan een gastblog, waar natuurlijk ook je volledige naam boven, in of onder staat, een stukje over jezelf opneemt met een no-follow link naar jouw website verwijst, is het voor de zoekmachines duidelijk dat er een verband is tussen dat artikel en jou. Een paar andere tips hoe jij content aan jou kunt relateren. Zet in een Word document dat je publiceert ook altijd door dubbele punten gevolgd door je naam, of by dubbele punten en je naam als het in het Engels is. Neem bijvoorbeeld in de bronvermelding van documenten ook een link naar je eigen site op. Vermeld in documenten ook je Twitter-handel met het @teken ervoor. Hetzelfde geldt voor PowerPoint-presentaties: vermeld je naam, je website en je Twitter-handel. Verwijs ook naar andere relevante social media profielen: Facebook, Pinterest, Google+, etc. En doe dit ook bij video's. Plaats achterin de titel je Twitter-handel en de URL van je website. En neem in de beschrijving bij de video links op naar je meest belangrijke en relevante social media profielen. Al dit soort verwijzingen zijn zelfs belangrijk... als je niet eens voornemens bent je document of presentatie online te publiceren. Want ook al doe je het niet zelf... de kans is groot dat iemand anders je document of presentatie wel online plaatst. En als je dan het document niet of onvoldoende naar jouw persoontje laat verwijzen... is dat een gemiste kans om je author rank te verhogen. Tja, nu authorship niet meer operationeel is... moet je nog steeds hard aan de weg timmen om jouw eigen author rank te verhogen. Geloof me, in de toekomst zul je de vruchten van plukken. Want laten we eerlijk zijn... Welk mechanisme is er anders om content aan jou te koppelen en te bepalen of jij een autoriteit bent op één of meer gebieden? Nu ik het toch al veel over foto's heb, laat ik dan eens iets vertellen over Instagram. En voordat ik doorga over Instagram, een tijdje geleden vertelde ik je ook al over mijn Instagram-experiment. Dat loopt nog steeds en ik heb het nog op mijn to-do-lijst staan je daar iets meer over te vertellen, zodra de timing goed is. Die hou je echt van mij te goed. Ik hoor steeds meer dat vooral de jongere generatie actief is op Instagram met het delen en leuk vinden van foto's en elkaar reacties sturen. Niet voor niets luidt het gezegde, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Mensen worden namelijk liever visueel geprikkeld met plaatjes dan met woorden. Daar zal Instagram haar toenemende populariteit wel aan te danken hebben. Zelf gebruik ik Instagram inmiddels ook meer. Maar ik moest altijd ontzettend goed controleren of mijn tekst en tags bij de foto's wel goed waren, omdat ik ze naderhand nooit meer kon wijzigen. Volgens Instagram was dit ook de meest gehoorde klacht. En eindelijk heeft het bedrijf daar gehoor aan gegeven. Je kunt namelijk met de Instagram-app die eerder deze week is uitgekomen ook de teksten en tags wijzigen nadat je een foto hebt geüpload. Dat scheelt weer een boel werken als je achteraf merkt dat je per ongeluk een typfout hebt gemaakt. Ik ben in elk geval erg blij met deze nieuwe feature. Jan Libbega schreef op e een interessant artikel waarin hij verwijst naar een onderzoek van internet retailer. In dit artikel worden voorspellingen gedaan ten aanzien van het gebruik van mobiele apparaten voor het doen van online aankopen voor de komende feestdagen. Ik noem je een paar statistieken uit dit Amerikaanse onderzoek. 32,7% van de consumenten surft voor de aankopen nog met een desktop-pc. Vorig jaar was het nog 47,8%. 34,2% van de online volwassenen die hun smartphone of tablet gebruiken, zullen hun apparaat dit jaar meer gebruiken voor online aankopen dan vorig jaar. 33% van de online volwassenen die hun smartphone of tablet gebruiken om online te shoppen, zullen ook daadwerkelijk met hun mobiele apparaat aankopen doen. Naar verwachting is een kwart tot 30% van de online sales in de Verenigde Staten dit jaar afkomstig van een mobiel apparaat. Ik ben benieuwd of deze statistieken ook van toepassing zullen zijn in Nederland. Zeker is in elk geval wel dat het aantal aankopen vanaf een mobiel apparaat groter zal zijn dan vorig jaar. Niet alleen mobiele websites zullen meer verkopen registreren, ook het mobiel shoppen via apps neemt toe. Uit een ander onderzoek bleken de volgende statistieken. 91% van de 500 ondervraagden is van plan aankopen te doen via mobiele app. 54% is voornemens de helft of meer van de aankopen via mobiele apps te doen. 44% gebruikt 4 of meer smartphone apps. 39% gebruikt 4 of meer tablet apps. En 75% doet maandelijks meerdere aankopen via mobiele app en 47% zelfs wekelijks. Zelf zie ik in Nederland wel het belang van responsive of mobiele websites die de mobiele gebruiker een optimale ervaring bieden. We zijn als mensen nu eenmaal gemakzuchtig en surfen graag via onze mobiele apparaten langs de potentiële aankopen terwijl we onderuitgezakt op de bank zitten. Maar ik vraag me af of wij met z'n allen in Nederland ook zo massaal via mobiele apps onze research en inkopen doen. Hoe denk jij hierover? Ben jij iemand die liever surft langs alle mobiele sites van online retailers of gebruik jij liever de app van elke afzonderlijke retailer? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl en met het nogmaals benadrukken van het belang van mobiele websites kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat er ook voor jou weer nuttige en bruikbare content tussen zat. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach 1 Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Zorg daarvoor naar iTunes of Stitcher